Marjet Krol met het NOS Journaal. In een Nederlands vrachtvliegtuig op de luchthaven van Buenos Aires is cocaïne gevonden. Het gaat om zeker 82 kilo, melden Argentijnse media. Er zouden zeven mensen zijn opgepakt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er drie Nederlanders zijn aangehouden. Het toestel is een vrachtvliegtuig van Martinair Holland. Bij een politieactie tegen drugshandel zijn dinsdag in Enschede vier mannen aangehouden. Ze komen uit Enschede en reizen en zijn tussen de 22 en 33 jaar. Er waren zeker acht invallen nadat de politie in Twente een verdachte winkel had ontdekt die veel drugs verkocht aan Duitse klanten. Bij de invallen is beslag gelegd op tientallen kilo's verdovende middelen, ruim 11.000 euro, vier auto's en een woning. De twee aanklachten in de impeachmentprocedure tegen president Trump zijn overgebracht van het huis van afgevaardigden naar de senaat. Dat gebeurde in een zwijgzame optocht dwars door het Capitool in Washington. Dat betekent dat het afzettingsproces tegen Trump in de senaat nu kan beginnen, waarschijnlijk volgende week. Het kabinet wil de Nederlandse missie in Irak voortzetten. Minister Blok zegt dat de Iraakse premier Nederland niet heeft gevraagd om weg te gaan. Zo'n 50 Nederlandse militairen zitten in Irak om hun collega's daar te trainen. Het Iraakse parlement wil dat de buitenlandse troepen uit het land vertrekken... maar volgens Blok is die uitspraak niet omgezet in beleid. En Turkse internetters mogen Wikipedia weer raadplegen... na een blokkade van meer dan 2,5 jaar. De Turkse regering was het niet eens met pagina's... over de relatie van Turkije met IS en andere terreurorganisaties. Maar het constitutionele hof in Ankara... Heeft bepaald dat de blokkade in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. Het weer, opklaringen en 2 tot 5 graden, lokaal wat mist. De komende dag blijft het droog, periode met zon. En opnieuw ongeveer 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort. Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Ik. around in dance music. It's that one thing that gets the people going. The Kick. 6.9 Dit is ZFM I got a feeling that it's time to let Voor heeft de him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 En una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito para que mi gaan se quede contigo Raro. pasito a Pasito sabes a we lo vamos pegando poquito gaan we gaan we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 What could they say instead?